Op een Russisch munitieterrein wordt al sinds kort voor vijf vanmiddag zware explosies gehoord. Het terrein bij de stad Chapajevsk wordt gebruikt voor testen. Wat de eerste explosies heeft veroorzaakt is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat de ontstaande hitte een kettingreactie heeft veroorzaakt. Er zijn zeker elf gewonden gevallen. 6.000 mensen in de omgeving zijn geëvacueerd. De heiligverklaring van paus Johannes Paulus II is een stap dichterbij gekomen. Een commissie van theologen van het Vaticaan heeft zijn tweede wonder erkend. Dat betekent dat een heiligverklaring alleen nog moet worden goedgekeurd... door kardinalen en bischoppen... en paus Franciscus moet er zijn handtekening onderzetten. Johannes Paulus stierf in 2005. Hij werd in 2011 zalig verklaard. nadat nou, was bepaald dat hij een zieke vrouw op onverklaarbare wijze had genezen. Voor heilig verklaren is een tweede wonder nodig... Wat dat tweede wonder inhoudt, is niet bekendgemaakt. Het weer, het wordt een warme nacht. Met 17 tot 21 graden in het westen en het noorden is een enkele bui mogelijk. Morgen zon en wolken. De hele dag door kunnen wolken en buien ontstaan, met name in het oosten. Daar kan het lokaal 35 graden worden. Tot zover het internationaal. journaal ANWB Verkeersinformatie. ANWB Verkeersinformatie op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Harmelen en Woerden staat 2 kilometer door wegwerkzaamheden. Tot zover. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedendag. Vandaag werd op de top in Ierland bekendgemaakt dat de G8-landen... en dan met name de VS en Duitsland... meer geld zullen vrijmaken voor de humanitaire crisis in Syrië. Het gaat dan om enkele honderden miljoenen, heb ik begrepen. Die crisis die gaat maar door. Het einde van de oorlog daar is nog lang niet in zicht en de burgers van het land krijgen het steeds zwaarder. Leven in een onmenselijke situatie en de hulp die geboden wordt... lijkt niet meer dan die uh, veel te bekende druppel op de gloeiende plaat. Inmiddels zijn er al meer dan 90.000 doden gevallen... onder wie onvoorstelbaar veel weerloze burgers... meer dan 4 en een kwart miljoen mensen zijn ontheemd. Dus die zijn op de vlucht in eigen land. En ruim 1,5 miljoen Syriërs uh, zijn de grens overgevlucht. En hun situatie is ook vaak buitengewoon triest en zorgelijk. Kortom, deze crisis is haast te groot om te bevatten... maar we gaan toch weer een poging doen de komende uren. De gast is het hoofd eh, internationale hulpverlening... van het eh, Nederlandse Rode Kruis, Jurian Laar. Welkom. Uh, het, het Rode Kruis, of eigenlijk uh, de zusterorganisatie Halve Rode Maan... is een van de weinige organisaties of hulporganisaties... die van de Syrische overheid het land in mogen om het werk te doen. Uh, maar dat werk is al gelijk ook... Uh, bijna ondoenlijk en bovendien levensgevaarlijk. Twintig medewerkers van de Rode Halve Maan, vaak vrijwilligers... zijn bij die uh, hulpverlening om het leven gekomen. Twintig, hè? Ja, dat klopt. Dat zijn er een heleboel. Dat zijn er twintig te veel, dat ja. klopt. En dat zijn vaak vrijwilligers? Dat zijn bijna allemaal vrijwilligers in dit geval, ja. Want hoeveel medewerkers van het Rode Kruiswerk van de Rode Halve Maan... want zo heet de organisatie, dat embleem gebruiken ze... in de meeste moslimlanden. Uh, hoeveel zijn er van jullie actief daar? Er zijn in Syrië ongeveer 35 internationale medewerkers eh, en zo'n 350 eh, betaalde krachten. En daarnaast zijn er 3000 vrijwilligers eh, actief. Eh, in het totaal zijn er zo'n 10.000 vrijwilligers in Syrië. Dus dat is het totale personeelsbestand zeg maar, eh, jullie... wat, wat de hulp verleent in Syrië. Maar dat is niet dus, dus 3000 van het Rode Kruis en, en de rest... Van andere organisatie? Nee, dat is dat... allemaal van de Syrische Rode Maan Vereniging. En wa wa wat is dan het verschil tussen die 3.000 en die 10.000? Nee, er zijn 3.000 actief in, zeg maar permanent actief in, in de hulpverlening uh, betrokken. En het potentieel is groter. Dus het is dat... potentieel is groot. Ja. En, en hoe doen die mensen hun werk? En wat doen ze? Ze nou, doen verschillende activiteiten. Een van de hele belangrijke activiteiten is, uh, is uh, zeg maar de eerste hulpdiensten. Dat zijn diensten die... Uh, uh, ja, zeg maar de, de gewonden uh, helpen die, uh, die vallen in de strijd. Uh, die ook uh, zeg maar, lichamen weghalen in, uh, in, uh, in wijken waar de gevechten het hevigst zijn geweest... en waar niemand anders toegang kan krijgen. Maar die wel uh, ja, opgehaald moeten worden om ja, de, de, de familie uh, de kans te geven... om een dierbare uh, te begraven. Um, soms weten die families ook niet eens waar zeg maar, de dierbaren zijn. Dus is het is ook belangrijk om, dat, uh, om die kennis te krijgen. En daarnaast... dat geven ze door? Dus dat geven ze door. Ja, die identificatie is een heel belangrijk deel van het werk. Um, en, uh, maar daarnaast uh, verlenen die diensten ook... Uh, hulp aan gewoon de, de normale gewonden die in het verkeer vallen en dergelijke. Dus de, de, het, zowel de... de, de Slachtoffers van de strijd, als zeg maar de, de, de normale ongelukken die, die in Syrië gewoon doorgaan, natuurlijk. Die zijn er ook nog, ja, dat, dat zou je bijna vergeten, maar komen ze daar ook nog aan toe? Daar komen ze ook nog aan toe. Het is de, iedere situatie, de Syriërs kennen allemaal het zeg maar, 112-nummer, dat is dan een ander nummer in Syrië. En dat bellen ze op het moment dat er een gewonde op straat wordt, of uh, als ze gewonden zien in de, in de strijd. En dan, uh, dan komt de Syrische Rode Halve Maan met de ambulance-diensten in actie. Ja. Dat is nu heel gevaarlijk werk. Twintig mensen zijn omgekomen. Hoe, hoe zijn die mensen omgekomen? Het verschilt, want er zijn niet allemaal mensen die zijn omgekomen in de, in, in de ambulancediensten. Daar zit een, uh, iemand bij die uh, omgekomen is, bij, uh, zeg maar die, die de bewaking deed over een, uh, een opslagcentrum. De chauffeurs die zijn omgekomen. Het zijn maar hoe gaat het dan? Je, je, er is een opslagcentrum, dus daar zijn hulpgoederen opgeslagen. Stel ik me voor, en daar staat iemand op de wacht. Op wacht. En, en hoe komt die dan om? Een mortiergranaten die, die, die op zo'n complex neerkomen. Moet je, je voorstellen dat ook waar de, het hoofdkantoor van de Syrische Over Maan zat... in uh, op de rand van Damaskus in Arasta, een wijk. Uh, en, en de Syrische Over Maan heeft dat kantoor moeten verlaten... omdat op een gegeven moment in die wijk de, de gewechten uitbraken... en het daar niet meer veilig was om van daaruit de hulp te organiseren. Dus die hebben moeten vertrekken. Nou, deze, dit sterfgeval was dan bij een, een opslagplaats in de buurt van Aleppo... Uh, en daar, is ganaat, uh, daar zijn granaten in, in, in, op de opslagplaats uh, gevallen. En, en daar is dus iemand bij omgekomen. En wordt er ook gemikt op ze? Door scherpschutters bijvoorbeeld? Uh, dat is moeilijk te zeggen. Maar uh, het is heel duidelijk dat de. Uh, dat er ge geschoten wordt, ge echt gericht geschoten wordt... op ambulances. Dus dat, dat, uh, dat staat buiten kijf. En daarmee is er dus onvoldoende respect... voor de humanitaire missie van, uh, van de Rode Halve Maan. Uh, en ja, dat nemen we uiterst serieus. En dat is uh, heel problematisch voor de veiligheid van de mensen... die ja, proberen onschuldige burgers te redden. Waarom doen ze dat nog? Als ja, het zo gevaarlijk is. Ja, dat zijn natuurlijk vragen die we ook aan, aan hen zelf stellen. En uh, ja, wat me, wat ik heel sterk vind, is toch die, uh, die commitment van uh, veel jonge Syriërs... die zeggen, ja dit is wat ik nu kan doen voor mijn volk. Um, en dat is hulp bieden aan mensen die het nodig hebben. Um, en nou ja, in veel gevallen, na een hele intensieve opleiding... om ja, een eerste hulpexpert op een ambulance te kunnen worden... Uh, dat kunnen gaan doen. En ze doen dat met trots, maar natuurlijk ook elke dag weer... Met, uh, met die verwachting van ja, kom ik wel weer terug? Ja. en die onzekerheid die, die blijft, die knaagt natuurlijk wel. Dus het is heel zwaar, maar het is toch een heel erg duidelijk commitment van mensen. Ik wil wat goeds doen, want wat ik nu zie om me heen, vind ik niet, vind ik niet goed. En ze willen ook niet uh, een andere, een, een partij of iets dergelijks kiezen. En ze willen ook het land niet uit. Ja, maar is dat lijkt dat me zo moeilijk, want, want, want Syrië bestaat uit aanhangers van Assad en tegenstanders van Assad, zou je denken? Ja, en een groep die, die daar in het midden staat. En, maar is en dat een grote niet... groep van, van mensen die, die geen keus maken? Nou, ik, ik, ik, ik, ik kan geen schattingen geven of het een grote groep is of niet. Uh, maar ik weet dat er heel veel onschuldige burgers... Ja, maar dat is wat anders. Is je kan ook onschuldig zijn als je, als je wel uh, stiekem tegen Assad bent bijvoorbeeld. Nee, tuurlijk, tuurlijk kan dat. Uh, maar ik, wat ik in elk geval kan zeggen, uh, met zekerheid... is dat voor de rode halve maan vrijwilligers... het heel belangrijk is dat ze, dat ze in dat midden blijven. Um, en dat ze echt vanuit die, ja, zeg maar die, die, de, de humanitaire doelstelling... en, het, en de neutraliteit uh, met het oog op de slachtoffers... blijven opereren. Ja, um, maar dat lijkt me zo moeilijk als je ziet wat daar in dat land gebeurt. Als je, als je bijvoorbeeld ziet hoe... Uh, de president zijn eigen bevolking bombardeert of, zo, of uh, Er wordt nu gesproken over chemische wapens. Uh, hoe kan je dan neutraal blijven? Ja, ik, ik denk dat bijna al alle collega's die ik ken... die in dit soort omstandigheden uh, hebben gewerkt, en ik zelf ook... dat je wel eens dat gevoel, die emotie hebt... dat je zegt, van, ja, wat je nu om je heen ziet, daar wil je iets tegen doen. Maar ik denk, de enige manier om altijd... Toch toegang te blijven hebben tot die slachtoffers, is dat kompas van, van onze, wat wij dan noemen, de, onze grondbeginselen, de uitgangspunten. Humanitair, dus het menselijk leed staat voorop, de slachtoffer staat voorop. Ja. En zolang je geen partij kiest, uh, ben je het langst in staat om die onschuldige slachtoffers te blijven redden. Ja, dat, dat snap ik, maar uh, ik snap heel goed dat dat gezegd wordt en ook dat dat, dat zo werkt. Maar ik snap niet dat het ook in de hoofden van mensen zo werkt. Als, als jij nou zelf de krant leest, bijvoorbeeld, en je bent thuis... denk je dan altijd, uh, nee, ik ben gewoon neutraal. Nee, ik denk de, dat denk? Denk, iedereen, ik denk dat al die mensen... en wij ook natuurlijk onze denkbeelden hebben... maar in, in de uitvoering van dit werk weten we dat we de enige manier... om die toegang te blijven hebben... Um, is die, die, die, die uitgangspunten vooropstellen en, en blijven moet... doen. En dat doe je soms dus heel rationeel... omdat je weet dat op Ook... die manier die missie kan uitvoeren. Ook tegen je eigen gevoel in? Nou ja, ik weet niet of dat tegen... Nee, ik denk niet dat tegen mijn eigen gevoel want het, dat eigen gevoel van die slachtoffers vooropstellen ja. is heel erg sterk. Ja, En of dat Alleen... nou een soldaat van Assad is of een, of een rebel van het Vrije Syrische leger... dat maakt dan eigenlijk niet meer uit. Op het moment dat iemand niet meer actief kan deelnemen aan de strijd zullen we die persoon altijd helpen. Ja. Nou is dus bekend geworden dat er extra hulp komt van die G8-landen. Ik begreep vooral van Amerika en Duitsland. Eh, nou Bij elkaar een klein half miljard. Hebben we daar wat aan? Ja, het is hartstikke nodig. Maar is het dat, ik bedoel, had dat niet veel meer moeten zijn? Nee, er is veel meer nodig. Bedoel, wat, we, wat we zien eigenlijk al sinds het begin van het conflict... en het is al bijna twee jaar aan de gang... Is het geleidelijk aan ontwikkeld. Uh, maar uh, is dat het gat tussen de noden en wat er daadwerkelijk aan hulp kan worden geboden in Syrië, dat die alleen maar alleen maar toeneemt. Ja. Uh, en uh, ik bedoel, ook voor ons als Rode Kruis. Uh, zijn we? Nog redelijk behouden in, zeg maar, in, in, onze, in onze appel naar zeg maar, het publiek om financiële ondersteuning te geven. Ze nog redelijk beperkt. We vragen 200 miljoen en we hebben daar nou, iets meer dan 100 miljoen, 60% ongeveer, hebben we ontvangen. Maar we weten op van moment van wie, dat, wie heb je dat ontvangen? Van publiek, van overheden, alle mogelijke donoren die, die ondersteunden daarin. Um, en we weten dat op het moment dat, dat, er, dat, dat er meer toegang is... dat de veiligheid verbetert, um, dat we veel meer kunnen bieden... en dat we makkelijk zouden kunnen opschalen. Ja. Maar dit is gezien de omstandigheden wat we kunnen doen. Maar het blijft een feit dat wat wij kunnen doen... niet in verhouding staat tot de noden in, uh, in Syrië. Want is er bij benadering te zeggen hoeveel er nodig zou zijn... om daar de nood te lenigen? Nee, ik... ik, ik, ik dat is altijd afhankelijk. En voor ons bepalen wij altijd ter plaatse. Uh, kijken we naar wat de noden zijn. En uh, maken we een schatting van wat we in een nou ja, zes maanden, negen maanden, een jaar zouden kunnen doen. Um, en um, in totaliteit. Uh, ik geloof dat de Verenigde Naties een schatting heeft gemaakt van een half miljard voor hulpverlening in Syrië. Uh, en dan nog een deel van de hulpverlening rondom Syrië. Dus de, de, dat zijn de, de schattingen. Maar een half miljard lijkt mij veel te weinig. Nou ja, dat is ba voor de humanitaire hulpverlening. Dat zegt nog voor de niks directe over, hulp. Dat is voor de directe Heeft hulpverlening. Niks met de van het is helemaal niet met de wederopbouw van, van het land te maken, nee. Dus dat gaat om dekens en voedsel dat en medicijnen, uh, water. Dat is voedsel, water, hygiëne, materialen en al dat soort dingen. Ja. ja. en Laar is tot twee uur te gast in KC ja. um, Meer informatie over dit programma kunt u vinden op radio1.nl. Daar kunt u morgen dit gesprek ook terugluisteren als u dat wilt. U kunt het podcasten, u kunt zich daar aanmelden voor onze nieuwsbrief. En u kunt ook even kijken op onze Facebook-site trouwens. Maar we hebben ook radio1.nl dus. Uh, Jurjaan, jij bent uh, in april vorig jaar uh, met Paul Rosenbeller in Syrië geweest. En anderhalve maand geleden ben je daar ook geweest. Wat, wat doe je dan eigenlijk? Waarom ga je daar dan heen? Nou, ik, ik vind het allereerst heel belangrijk uh, om mensen te kunnen spreken... die getroffen zijn door het conflict. Om van hen direct te horen wat de omstandigheden zijn waaronder ze... Uh, bijvoorbeeld op de vlucht zijn geslagen, maar ook welke noden ze hebben. Uh, uh, en daarnaast om te kijken hoe we de hulpverlening, hoe die wordt georganiseerd... en hoe we vanuit Nederland daar ook aan kunnen bijdragen. Dat zijn de twee redenen uh, in, in, zeg maar, in algemene zin. Uh, daarnaast, uh, zeker ook nu we de laatste keer we zijn geweest... geweest uh, was het ook een kans om nog makkelijker en beter... dat verhaal te vertellen over wat zich in Syrië afspeelt. En uh, wilde ik die kans aangrijpen om ja, het menselijk leed... wat meer naar, uh, naar voren te kunnen brengen. Omdat ik vind dat uh, de, de, zeg maar de, de, de nieuws, het nieuws vooral gaat over... Ja, de, meer de abstracte kanten van het conflict... En, en, Um, ja het We gaat voeren over. al lang campagne. De, niet en, alleen abstract, maar over de strijd. Ja, over de strijd, ja. ja. En, en weinig over zeg maar, uh, de mensen uh, die, die getroffen worden. Um, en we voeren al heel erg lang campagne om onze hulpverlening mogelijk te maken. En ik vind dat daar onvoldoende steun voor is, gezien gewoon de, de noden. Steun van? Gewoon financiële steun vanuit uh, ja, uh, Donateur. donateurs. I iedereen, de overheid, donateurs en, en, en alles. Als je het vergelijkt met ja, natuurlijk de mediagenieke rampen, de natuurrampen, die, die plotseling gebeuren, uh, die genereren ontzettend veel, uh, veel uh, solidariteit, heel veel geld. Ja, dat zien we hier zoveel minder. Uh, dus is het belangrijker om dat verhaal te gaan. Vertellen en daarvoor is het goed om, om ook daar te zijn. Dus het, ja. is, het zijn die drie aspecten die, uh, die voor mij uh, belangrijk zijn geweest om af te reizen. Ja, we, we gaan er uh, in het tweede uur over doorpraten, want dan wil ik ook graag uh, van luisteraars weten of, of zijn ideeën hoe het komt dat deze crisis zoveel minder geld oplevert als je er een actie voor voert, dan andere crisis. Uh, ja, nou goed, uh, daar komen we straks nog wel even op. Maar, maar jij, uh, nou, jullie merken dat ook dat er minder steun voor is. Uh, als je nou daar komt, hè, je bent daar ruim een jaar geleden dus geweest en nu, wat, hoe is de situatie veranderd? Ja, het is, het is een enorm verschil. Het, allereerst op het moment dat je de grens, toen ik de grens overging uh, en naar Damascus reisde. Want daar zijn jullie vooral geweest in Damascus. Vooral in Damascus geweest, ja. En, en uh, om daar te komen vorig jaar was. De, ben je, ja, in drie kwartier was ik van de grens in Damaskus. Um, en konden kon we in één keer doorrijden. Nu uh, zijn we in elk geval tien checkpoints gepasseerd. in Damascus van? Uh, nee, van? Allemaal van, van leger? Van, ja, van, van zeg maar de, de, de overheidsdiensten. Er zijn verschillende diensten die daar checkpoints uh, hebben. Um, en in Damaskus zelf zie je de allerbelangrijke gebouwen, uh, overheidsgebouwen, ambassades, allemaal enorm zeg maar, versterkt zijn. Dus de, daar zijn additionele muren omheen gekomen... of uh, uh, andere uh, uh, zeg maar, uh, manieren gevonden om ja, de afstand tussen zeg maar, de straten... En, en, en de belangrijke gebouwen te vergroten. Um, nou, dat, dat is heel duidelijk zichtbaar. Vorig jaar um, zag je vooral in Damascus dat er uh, uh, ook hulp werd gegeven... aan mensen die op de vlucht waren... Maar ook wel uh, waar nog demonstraties plaats hadden. En was het conflict vooral in Aleppo en, en in Homs en Dara uh, actiever... maar nog veel minder in, uh, in Damascus. En toen we, toen we nu in Damaskus aankwamen, hoor je de hele dag... Uh, hoor je, zeg maar, uh, ja, het, het mortiergranaten worden afgevuurd... en het, het gevecht hoor je de hele dag op de achtergrond... En onze chauffeurs zijn een beetje gekscherend. Dat is de muziek van Damascus. Hm. Uh, maar dat, dat is de realiteit. En dat is een enorm groot verschil. Is het ook eng? Nou, het is wel spannend. Want ik, ik, uh, aanvankelijk had ik als plan staan om uh, een paar weken daarvoor af te reizen. En toen was opeens de situatie uh, heel onveilig geworden... Door een incident, doordat er in twee, drie dagen zijn er opeens heel veel genaten afgeschoten. En die zijn allemaal in de wijken neergekomen waar onze kantoren, waar onze kantoren staan. En waar ook onze internationale medewerkers wonen. Um, nou ja, toen heb ik mijn reis iets uitgesteld. Ja, dat is, en dat kan dus wel in, in, in een hele korte tijd kan dat opeens veranderen. Ja. En de verhalen die je hoort van mensen, zijn die ook heel erg veranderd? het jaar daarvoor hadden we eigenlijk geen toegang tot, uh, en konden we veel moeilijker spreken met, uh, met mensen die, die slachtoffers zijn die op de vlucht zijn geslagen. Dat was moeilijker. We konden ook niet bij mensen thuis komen. Dat hebben we dit jaar wel gedaan. Hoe, hoe kan dat dat nu wel kon dan? Ja, ik denk dat, dat, dat, dat daar gewoon meer ruimte voor is. Uh, en en uh, ja, ik ik, bedoel, ik weet het ook niet, ik, bedoel, ik heb die vraag niet gesteld waarom we dat nu meer en makkelijker konden. Uh, maar men was daar bezorgd over in het uh, in, in vorig jaar. En, en er was meer ruimte voor om dat dit keer te doen. Dus er zijn met mensen thuis geweest eh, die twee, drie gezinnen opvangen... in een huisje met 70 vierkante meter met drie kamertjes. En een hutje moet je ja. bij elkaar zitten. En, en waar, waar de familieleden afwisselend gingen slapen... omdat ze met vier, vijf mensen op een ruimte zaten van, van drie bij twee. Dus... De, en de mannen gingen af en toe naar buiten om de vrouwen wat meer ruimte te laten. Dus dat, ja, dat zijn wel uh, hele aangrijpende situaties. En wat vertellen die mensen? Waar komen ze vandaan? Wat maken ze mee? Uh, heel veel van die mensen die waren al twee of drie keer van plek veranderd. Dus die waren, uh, veel van de mensen die we deze keer spraken kwamen overigens uit Damascus en omgeving. Dus dat heet dan Rule Damascus, dat is eigenlijk de, de provincie Damascus. Ja. Uh, heel veel mensen die we nu spraken kwamen uit, die, uit de provincie zelf. Uh, terwijl vorig jaar de mensen die we spraken... die dus uh, hulpgoederen kwamen ophalen bij de distributiecentra... vooral kwamen uit Aleppo en uit Homs. Uh, dus dat was ook al een hele duidelijke verandering... ten opzichte van vorig jaar. Ja, en een aantal daarvan die waren dus al twee, drie keer van plek veranderd. Dus die waren van, vanuit de provincie naar een buitenwijk gekomen... ingetrokken bij familie of bekenden, uh, Totdat de gevechten in die wijk begonnen en ze weer op. Uh, naar een nieuwe veilige plek moesten zoeken. En dat soms dus al twee keer of drie keer hadden gehad. En één gezin die we spraken, die waren op en neer ook nog in Libanon geweest... en vonden we dat toch ook niet een ideale bestemming. Ja. We weten natuurlijk dat daar inmiddels ook een ongelooflijke hoeveelheid mensen... Uh, ja, en, en, uh, hun, ja, hun veiligheid zoeken. En, uh, en het land dreigt ook mee te, te gaan in, in de oorlog. Ik weet niet... Uh, nou ja. Hoe, hoe snel dat gaat gebeuren en of het gaat gebeuren. Maar daar is het ook lang niet altijd veilig. Of daar is het ook niet zo veilig, denk ik. Maar als je die mensen spreekt, hè, uh, hoor je dan ook uh, over, over bombardementen... die ze meegemaakt hebben, mensen die ze hebben zien sneuvelen... mensen die nou ja, zwaar gewond zijn geraakt. Krijg je daar verhalen over te horen of, of houden ze hun mond daarover? Nee, nou we hebben bijvoorbeeld met kinderen gesproken die zeiden dat ze weg moesten omdat, uh, omdat er gebombardeerd werd. En dat dat de reden was. Uh, uh, en mensen zeggen inderdaad dat ze uit onveiligheid hebben moeten vluchten. Of omdat, hun wijk, uh, omdat er hevig werd gevochten in hun wijk. Uh, ik heb niet gevraagd of mensen... Uh, mensen hebben wel zelf verteld dat ze niet weten waar hun man is of dat hun man is omgekomen. Dat heeft ook één iemand verteld. Um, maar ik heb, niet, we hebben, ik heb niet zelf gevraagd of ze gewonden om hen heen hebben zien en dergelijke. Is dat ongepast? Nou, de, ik, dat vind ik wel moeilijk, ja, om dat, uh, dat, dat te vragen. Ik, ook een vraag die je in Syrië in elk geval niet stelt, is of je honger hebt. Dat is een erg onbeleefde vraag die, oh, ja? die daar cultureel niet zo heel erg geaccepteerd wordt. Ja, dus, de, dus op andere manieren moet je vragen van wat ze nodig hebben en, en, en, en, en hoe ze naar de toekomst kijken en hoe we als Rode Kruis of Rode Afmaan daar aan, aan hen kunnen helpen. Ja. Dus ja, daar werden we ook een aantal keer op gewezen. Dat, ja, als je sprak al genoeg sparen. eten hadden. dan was dat, dat, was niet, dat was niet de manier om... Uh, Want dan worden ze in hun eer aangetast. Ja, en, en dat vond ik wel heel erg heftig om, om te ervaren. Dat, de, ik sprake met een, een, een mevrouw die, die was best welvarend was. was gewoon een, een, een middenstander. Die hadden met hun familie hadden een paar appartementen in een wijk. Die woonden daar, die hadden een winkel en een fabriekje. Zeg maar waar ze kleding maakten. Uh, en die mevrouw die stond nu bij ons uh, in een distributiecentrum. Dus gewoon een hele kleine ruimte in een wijk waar, uh, waar mensen naartoe konden om, uh, om eten en uh, matrassen en dekens en dergelijke op te halen. En die staat daar nu opeens van dat wat ze allemaal had, helemaal niets meer. Want het is allemaal verwoest. Ja. En nu ja, met een hulppakket in de armen. En dat is dan ja, het voorlopig, het vooruitzicht, is dat ze van hulp afhankelijk is. Dat is een enorme val van, van, van welvaart en welzijn en veiligheid ook. Ja, die, uh, ja maar ik soms de vergelijking maak van... Ja, wij gaan hier naar de supermarkt, dat deden ze daarop. Ik ga hier pinnen, dat deden ze daar ook. En dat kan niet meer. Ja, dat is een grote verandering die je in één keer doormaakt in zo'n kort En dat tijd. geldt voor heel veel Syriërs die in vluchtelingenkampen... in eigen land of in, in omringende landen zitten... Die, die... Die weten niet wat ze meemaken, want die, zaten, die hadden gewoon allemaal hun eigen huis en inderdaad die luxe. En die zitten nu met heel veel gezinnen of heel veel mensen op een poppy. Ja, absoluut. Dat, heel veel hebben dat, uh, maar hebben deze val, zeg maar, deze, deze terugval meegemaakt? Ja. Nou, wat we me niet te schieten? want je, je kan sommige vragen niet stellen over wat mensen meegemaakt hebben, uh, traumatische ervaringen. Als je wil laten zien hoe erg het is voor die bevolking, is dat wel lastig, lijkt me. Want, want juist die verhalen maken indruk. Ja, nee, dus er de, de komen wel verhalen los. We, dus we hebben ook een aantal mensen geïnterviewd. We hebben ook uh, gefilmd. Wat natuurlijk ook al niet heel makkelijk is in Syrië. Maar dat hebben we wel kunnen doen. Um, en uh, ja, daar zeggen mensen wel wat ze hebben. Ja, niet, niet in alle mate van detail, maar wel wat, wat voor problemen ze ervaren. Ja. Um, maar het klopt, het, dat maakt het moeilijker om... Uh, ja om, om zeg maar dat menselijk leed invoelbaar te maken voor, voor, uh, voor het publiek. Ja. En het feit dat we heel weinig beeldmateriaal hebben... van zowel zeg maar, de problemen als de, de hulpverlening... maakt het ook niet makkelijker. Nee. Een tijdje geleden was, uh, was er veel nieuws hier over dat uh, grensstadje... of in ieder geval de, die stad die vrij dicht bij de Libanese grens ligt, Qusayr... Ik weet niet precies hoe het uitspreekt, maar eh, omsingeld. Hè. De rebellen waren daar aan de macht. Die zijn verdreven door, de, de, door Hezbollah en, en de soldaten van Assad. En dan hoor je heel lang dat het Rode Kruis eigenlijk naar binnen wil om hulpverlening eh, of, of om hulp te verlenen. Maar je kan er niet in. En je krijgt dan van die beelden van zo'n stadje, dat, of stad die omsingeld is waar van alles opvalt, allemaal bommen en waarop geschoten wordt. en al die mensen proberen hun kinderen te beschermen en zo. Dat soort. Maar hoe proberen jullie daarin te komen? En, en, en hoe is het dat dat niet lukt? Dat het niet lukt is eigenlijk dan altijd geen toestemming. en dat het nog onveilig is om uh, dat stadje in te komen. Dat, zoals... dat is de reden die ze geven? Ja, maar dat, dat, dat, dat is het. Dat uh, ja, ja, maar je mocht dat niet, niet toch? Sorry? Jullie mochten er ook niet in? Nee, dan, dan kunnen we er niet in. Uh, nee. dus de, de, maar er is niet een overheidswet uh, die daar... Nee, nou, er is geen wetgeving die dat zegt. Maar op het moment dat het voor ons niet veilig is... kunnen we geen hulp verlenen. En dat is natuurlijk wel... Dat, ja, de veiligheid van de hulpverleners... Die, ja, de, de hulpverleners zijn ons, enige, zijn ons belangrijkste asset. Ja. Dat zijn de mensen die het, die het doen. Als die niet veilig toegang kunnen krijgen... En als ja. we, en, en daarvoor moeten we dus met de partijen natuurlijk om tafel. En op het moment dat zij in hevige gevechten zijn verwikkeld... Um, dan, dan hebben ze bepaalde andere belangen. Het is niet en, zo dat Assad zei van jullie mogen er niet in laatste maar lijden daar. Nee. <laughs> nou ja, ik, kan, ik heb die onderhandelingen niet meegevoerd. Um, maar het lijkt me sterk dat dat de, uh, de, dat dat de antwoorden zijn. Um, nee, kijk, wij vragen toegang. En wij vragen toegang om de... Uh, de, de slachtoffers te kunnen helpen, de, de, de getroffen burgers... Um, ja, een adempauze te geven of om de stad uit te kunnen komen... Uh, dan wel ze van noodzakelijk water en voedsel en dergelijke te kunnen voorzien... als ze die niet meer hebben. Ja. Uh, maar daarvoor moeten we natuurlijk wel ook daar naartoe kunnen... om te zien wat te noden, wie zijn er nog wat zijn, wat hebben ze nodig... En vervolgens moeten we dat ook nog kunnen brengen. Dus ja. Dat zijn aardig wat stappen. En ja, op het moment dat de gevechten nog actief zijn. is dat, uh, is dat erg, uh, erg moeilijk. Ja. Maar moet je je uh, voorstellen dat je daar in zo'n stad zit? Hè? Dat je geen kant op kan. Nee, dat is verschrikkelijk. En kijk, Kusai heeft nu heel erg in de media gestaan. maar dit is aan de orde van de dag. in heel veel andere uh, delen van het land. wijken rondom Damascus. Uh, waar de toegang soms weken onmogelijk is. In Jobar, in Arasta, in, in, in Kaboen... dat zijn allemaal wijken waar nou ja, soms... De, de, de, de Rode Kruis Eerste Hulppost nog actief is en nog... Elk etmaal zeg maal uh, het personeel kan worden gewisseld. Maar soms periodes en maanden ook daar geen toegang hebben. Ja. Dus het gebeurt in veel meer locaties. In De Rezoer hebben we als Rode Kruis uh, meer dan een maand moeten onderhandelen... om toegang te krijgen in uh, een van de oude wijken. Van Homs hebben we twee maanden moeten spreken met alle partijen... om toegang te krijgen tot een, tot een hele oude wijk. Dus het is in meer locaties dat dit gewoon echt heel ingewikkeld is. En ondertussen kunnen die mensen geen kant op... en kunnen ze hun kinderen niet beschermen... En... Ja. Nee, ja, de, dat, dat, wanhopig nee, dat, Nou ja, dat is, dat is heel. Uh, dat, dat, is, dat is het menselijk leed wat zich voltrekt in, in Syrië. Dat is verschrikkelijk. En dat zouden we hier, niet, hier absoluut natuurlijk niet willen zien. Maar dat gebeurt daar wel. En dat is, dat is heel naar. Ja. Dus uh, ja, dat... ja. ja, daar word je soms ja. een beetje stil van. Ja, dat is ook dat... moeilijk om daar altijd maar woorden voor te vinden. Misschien goed om even naar nou wat muziek te gaan luisteren dan, uh, van Brigitte Kaandorp. Ja. Want je hebt een plaatje van haar meegenomen. Eh, waarom, Brigitte? of waarom dit plaatje? Nou, dit plaatje, ja, dit komt omdat ik daar, eh, ik daar veel over had met mijn vrouw, die een toneelstuk aan het maken was. Um, en uh, dat, dat gaat over familiedrama's na een oorlog. Uh, dat is een, een toneelstuk van uh, Judith Hertzberg, Leed voor Maken. En in dat kader was ze uh, aan het zoeken naar muziek. En dan hadden we hadden het hierover, omdat het gaat over een ouder-moeder-dochterrelatie. Het is dus een ouder-kindrelatie. Die eigenlijk. Overal in de wereld hetzelfde is. Je wil je kinderen beschermen. Ja. Um, en uh, kostte wat het kost, je wil eigenlijk het leed zelf hebben en overnemen van het kind. En um, dit was voor mij de eerste keer sinds ik zelf een, uh, een tweeling heb uh, van 3,5, dat ik naar een land afreisde waar het conflict heel actief en heel gruwelijk is. Um, dus voor mij heeft dit wel iets van. De, de, heeft het echt wel een betekenis dat ik daar was... en heel erg me anders voelde als ik de kinderen zag die, die, ja, die, die, die getroffen waren... die daar rondliepen en het gevoel van de ouders... die natuurlijk ook wanhopig zijn en, en heel veel pijn hebben... omdat ze zien wat, wat hun kinderen uh, hebben meegemaakt en overkomt... en geen enkel perspectief hebben, want niemand weet waar het naartoe gaat wanneer het stopt... Dus dat was voor mij wel heel, uh, ja, heel aangrijpend. En ik had een heel ander gevoel toen ik de grens weer over uh, ging... Zeg maar, vanuit Syrië naar Libanon, dan ik normaal gesproken had. En dat heeft toch ook daarmee te maken. Dus dat was eigenlijk de associatie die ik had met, uh, met, het, uh, met dit lied. Vrede, Brigitte Kaandorp.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 Radio 1, Casa Luna. Klaas Trupsteen. Ja, u luistert naar Casa Luna. Dit was dus het nummer Lente. Ik zei net vrede eerst, maar Lente heet het. Het is van Brigitte Kaandorp en ze heeft het samen met Theo Nijland geschreven. Ze hebben daar in 2011 de ANIMG Schmidprijs mee gewonnen. Juriaan Laar van het Rode Kruis. Hij is uh, hoofd internationale hulpverlening van het Nederlands Rode Kruis. Um, en dat is onderdeel van dat internationale Rode Kruis, waar de Rode Halve Maan ook onder valt. En die Rode Halve Maan is dan weer met name actief in Syrië. En het Rode Kruis uh, heeft zich ook altijd heel intensief uh, bemoeid met het humanitair oorlogsrecht, hoor. Was er ook bij toen dat uh, uh, ontstaan is? Ik denk dat. Uh, is dat door jullie geïnitieerd? Nou, dat is door de, de oprichter van het Rode Kruis geïnitieerd, Henri Dunant. Henri Dunant. inderdaad. Die getuige is geweest van een. Uh, uh, van een slagveld. En, uh, en hij heeft uh, gezien dat er heel veel strijders uh, kermend op het slagveld lagen, maar die deden niks meer, die deden niet meer mee aan de strijd. En hij heeft eigenlijk zich, ja, waarom? En heeft toen de dorpelingen gemobiliseerd uh, rondom dat slagveld om, uh, ja, om die strijders uh, ja, te helpen. En wat is het precies humanitair oorlogsrecht? Dat zijn afspraken. Dat zijn afspraken tussen in eerste dus tussen staten eh, over eh, hoe je in eh, in situaties van oorlog moet gedragen en wat je wel niet mag doen. Eh, en dat enerzijds gaat het dan over hoe je krijgsgevangenen moet behandelen, aan de andere kant eh, wat voor een, hoe je wapens mag inzetten eh, en bijvoorbeeld dat je geen wapens eh, gericht mag inzetten op burgers of dat je geen wapens mag inzetten... die een, dat heet een uh, disproportioneel effect hebben op, uh, op de burgers. Bijvoorbeeld chemische wapens? Bijvoorbeeld chemische wapens, ja. In uh, Syrië zijn er niet zo bar veel mensen die zich iets aantrekken... van dat humanitair oorlogsrecht, denk ik. Nou, Wij ondervinden inderdaad uh, onv uh, absoluut onvoldoende respect... Voor, uh, voor de humanitaire missie van de, de Rode Halve Maan... Um, en uh, ja, pleiten daar actief voor bij alle strijdende partijen. Om een meer respect te hebben voor, ja, voor het humanitaire werk. En uh, dus de bescherming van onze, onze hulpverleners, dat klopt. Ja. Er zijn twintig mensen, waar zijn omgekomen? Ja, maar daarna zijn natuurlijk, er natuurlijk 90.000 mensen in Syrië omgekomen. En, en daarvan zijn er ook. Toen ja, zijn er heel veel strijders volgens mij gewoon doodgeschoten als ze gepakt waren. Uh, nou ja, de wapens die gebruikt worden de aanvallen op burgerdoelen, aan alle kanten wordt het geschonden. Waar wij als Rode Kruis, en dat is, de, dat, dat is een heel belangrijk onderdeel van ons werk... is om schendingen van oorlogsrecht uh, te registreren... en daarover in gesprek te gaan met de uh, strijdende partijen. Dus dat doen we ook in, uh, in Syrië. Maar trekken ze zich daar iets van aan? Ja, dat, ik, ik, ik ben niet bekend met voorbeelden waar we duidelijke gedragsveranderingen hebben gezien. Ik bedoel, omdat ik zelf dat soort gesprekken niet voer... Um, maar uh, zeer zeker bereiken we ook successen... met, met het aanspreken van partijen op uh, naleving van oorlogsrecht. Ja. Um, alleen, ja, het blijkt ook voor onze eigen hulpverleners gewoon onvoldoende. Dat betekent dat we nog meer, uh, nog, meer, uh, nog meer de dialoog moeten zoeken... en nog meer uitleggen wat we doen, waarom we doen... en, en hoe we het ook vooral doen. Ja. Het wordt volgens mij in, in Syrië aan de lopende band geschonden. En je, je had waar, waar we het net al over hadden, dat de stad, Kusayr, uh, die omsingeld was, daar uh, werd ook geskypt met mensen die daar binnen waren, met, met strijders bijvoorbeeld, en die zeiden de, de, hier worden allerlei nou ja, uh, burgers vermoord, weet ik wat, en de hele wereld kijkt toe. Het idee van uh, de, de wereld kijkt toe, en Syrië wordt nou ja, vernietigd en de, de bevolking wordt. Uh, wordt Afgemaakt en uh, nee, nou daar zijn we nog geen woorden voor. Uh, heeft het Rode Kruis daar ook een mening over? Van ja, met wat... wel of niet ingrijpen, we moeten wel of niet wat doen als wereld? Nee, wij, wij, wij laten ons niet uit over andere middelen en andere methoden om een einde aan een conflict te maken. Uh, wat wij wel doen is op vertrouwelijke basis de dialoog aangaan met partijen over schendingen van het oorlogsrecht, voor zover wij die zelf waarnemen. Dus de, dat doen we. Uh, en dat doen we bewust uh, op, op vertrouwelijke basis. Omdat we ja, uh, niet betrokken willen worden in, in zeg maar, uh, zeg maar dat conflict... op die manier door een partij te kiezen of daar openlijk voor uit te spreken. Omdat we vooral die uh, ons willen blijven kunnen richten op de onschuldige burgers... die daardoor worden getroffen. Ja, maar die schendingen uh, van dat recht... als je die ziet, dan kun je er dus niet over praten. Je kunt het niet naar buiten brengen. Nee, in beginsel doen we dat niet. Dat, dat is... Het uiterst zeldzaam dat we ons publiekelijk uitlaten over schendingen van een partij. Wat we wel doen publiekelijk, en dat hebben we ook in relatie tot Syrië gedaan... is dat we ons ernstige zorgen maken over de, de, over de, de, de mate waarin dat conflict... Of de mate van de strijd, de, de, de, de hoeveelheid onschuldige burgers die worden getroffen. En het feit dat er onvoldoende respect is voor de humanitaire missie, dat spreken we uit... Algemene publiek, dat doe ik hier bij deze ook. Um, en, en we doen vaker een oproep aan partijen... om, uh, ja, om meer toegang te krijgen tot, uh, tot de getroffen burgerbevolking... En meer respect voor, uh, voor het belangrijke werk wat onze ja. rode, kruis en rode Halve Maan collega's in Syrië doen. En je kunt dus ook niet zeggen: die partij schendt het recht iets meer dan die andere partij. Daar, daar mag je allemaal geen uitspraken over doen. Nee, daar doen wij geen uitspraken over. Ja. Want ik kan me voorstellen: kijk, er is nu weer, dat heeft al waarschijnlijk ook niet zoveel zin om te vragen, maar ik ga het er toch even over hebben. Uh, het gaat over wapenembargo's, dat het is opgeheven. Rusland wil Assad helpen. Amerika heeft nu gezegd dat ze aanwijzing hebben dat er met chemische wapens gewerkt is... en uh, wil daardoor de rebellen gaan helpen. Um, geen mening? Nee. Daar, daar, daar. Ja, ja, ik denk dat evident is dat wij niet voor strijd zijn. Wij, wij, de, maar we, we, we weten uh, en we gaan ervan uit dat er strijd in de wereld is. En we proberen dan nou, te voorkomen dat er onnodig en uh, disproportioneel leed... Uit zo'n conflict kan voortkomen. Ja. Maar dat, zouden... is, dat is eigenlijk een beetje, dat is zeg maar de aanname die er is. Um, en uh, ja, als je het hebt over de inzet van chemische wapens, is het voor ons heel duidelijk dat dat een absolute schending is van het oorlogsrecht. En dat, dat, dat weten partijen ook, dat dat onze mening is. Hebben jullie daar wel eens iets over gehoord daar in Syrië of iets van gemerkt? We, hebben, we hebben geen uh, aanwijzingen. Die, die uit eigen waarneming dat dat is gebeurd. Dus ja. ja, we kunnen dat niet bevestigen. Maar ik kan bijvoorbeeld kijken, als, als de ene partij bewapend wordt... dan is het eerlijk, zou je denken, dat de andere partij ook bewapend wordt. Ja, ja nogmaals, kijk, het is duidelijk voor ons... onze rol is, uh, is, is hul, humanitaire hulp verlenen aan, aan, aan de burgerbevolking... Ja. die getroffen is van het conflict. En um, uiteraard pleiten voor een een, een, een, een politieke oplossing, een vreedzame oplossing van het conflict. En wat wij constateren is dat die er niet is... dat de internationale gemeenschap niet tot een oplossing komt... en dat voor ons dus betekent dat we humanitaire hulp moeten blijven verlenen... Ja. en dat we die vrijwilligers, die voor ons elke dag weer... met gevaar voor eigen leven onschuldig, onschuldige burgers helpen... Eh, dat we hun leven makkelijker moeten maken en moeten beschermen... door eh, meer respect te vragen voor hun werk. Ja. Worden die, die medewerkers niet ongelooflijk moedeloos van de situatie daar? Uh, heel erg moe worden ze van de situatie daar. Ik sprak met degene die verantwoordelijk is... voor de ambulance-dispatch in Damascus En die zei, die, die, die zei zelf, ja, we zijn nu al twee jaar bezig... en we worden zo en zo en zo moe. Ja, van Want het feit dat ook we en... elke dag maar weer bezig zijn... elke dag zien wij doden, zien wij, brengen wij gewonde kinderen naar de ziekenhuizen... Elke dag moeten we weer onder die stress, weer de straat op. En er zijn natuurlijk ook heel veel vrijwilligers al vertrokken. Die zijn gestopt met het werk. Die kunnen het niet zijn, aan. Nou, die zijn denk ik ook uitgeput. Dat is, uh, en die zitten zelf ook in een situatie... waar hun families in sommige situaties het land uit is gevlucht... omdat ze zelf niet meer zich veilig voelen. Ja. Sommige vrijwilligers vertellen het hun ouders niet eens wat ze, wat ze doen. Uh, of naar welke gebieden gaan. Uh, maar ja, het zijn voor sommige... Traumatische ervaringen. De, de, ik sprak met een, met een paar rode halve maan vrijwilligers. Die zijn in Barzé een wijk ingegaan om lichamen op te halen. Dus wat ik eerder zei, om die nou ja, naar familie te brengen, zodat ze begraven konden worden en daarvoor misschien geïdentificeerd nog moesten worden. En, en die waren daarmee bezig en toen barstte het, uh, het geweld weer los en zij lagen verspreid over de straat, achter, onder een auto... achter een stenen muurtje. Um, en hebben daar 4,5 uur gelegen. Dat waren 15, 15 mensen... van de Syrische Rode Halve Maan. Hebben het wel overleefd? 4,5 uur. Die hebben het allemaal overleefd. Wonder bij wonder konden ze na 4,5 uur... Konden ze hun biezen pakken ja. en, en, en weer vertrekken. Ja, dat zijn ervaringen... die je niet in de koude kleren gaan zitten. Een ja. aantal mensen hebben daarna ook dus tijd vrijgenomen. Um, hebben psychisch psychische begeleiding gehad, want het, uh, het Rode Kruis ondersteunt... Uh, ook de, de, de vrijwilligers bij gewoon ja, de traumaverwerking. Ja, maar moe, niet moedeloos. Nee, ik heb niet moedeloos ervaren, wel echt moe. En wat ik zei, er zijn mensen die zijn gestopt. Ja. Julia, wij gaan straks doorpraten. Dit eerste deel van Casa Luna zit erop. Wij komen om twee minuten over één terug... En dan uh, wil ik graag met luisteraars in gesprek over ja, waar we het net over hadden: hè, het feit dat er toch minder geld binnen is gekomen voor deze crisis, die zo onvergelijkbaar groot is. En de vraag aan luisteraars is: uh, weet u hoe dat komt? Heeft u zelf gegeven? Waarom heeft u wel of niet gegeven? Uh, nou, daar ben ik heel erg benieuwd naar. En als u iets wilt weten over het Rode Kruis of over Syrië... dan kunt u die vraag ook stellen aan Juriaan Laar. Dus we zijn benieuwd naar uw eigen ervaring, uw eigen mening... uw eigen beweegreden om wel of niet te geven. En uh, nou ja, u kunt ook vragen stellen. Uh, 0800-1121. Dat is het telefoonnummer. 0800-1121. We hebben een mailadres. Dat is casaluna.ncrv.nl. Dus casaluna.ncrv.nl. En dan hebben we nog uh, hekje Casaluna. Um, ja. Het hoorspel De Spin komt er nu weer staan. Dat hoorspel dat duurt ongeveer een kwartier. Dan komt het nieuws en om twee minuten over en dan zijn we dus terug met uh, het tweede deel van Casa Luna. En dan is uh, Juriaan Laar hier tot twee uur bij ons. 0801121. Dat is het telefoonnummer. Tot zometeen.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 Aflevering 57. Een uitweg. Ik had Saskia streng aangepakt. Ze had gelogen en was zonder mij iets te vertellen gaan trainen in de sportschool van Armin Oost. Sas, ontbijt. Maar lang boos blijven kan ik niet. Wil je de kaas over? Ik hoef niks. Eet wat. Ik maak hem precies zoals je het lekker vindt. Drie eieren met spek. Ik ben in training. Ik neem me wat yoghurt. Ondertussen maakte ik me grote zorgen. We hadden zes miljoen overgemaakt naar Colombia voor een partij kook. Het megatransport staat eraan te komen. De directie kwam in zicht. Maar de politiek had een parlementaire enquête aangekondigd. Openheid van zaken geven was wel het laatste waar ik op zat te wachten. Het was Saskia. Hé hey Cor. Geef maar. Oh goed. Ja, ja hoor, op school ook. Geef nou. Ja, zal ik onthouden. Ja, ja. Sas, kom op nou. Ik geef je mijn vader, goed. Is er nieuws? Spoed of komt We worden om half tien verwacht in het paleis. Bij justitie? Jezus, dat haal ik nooit in de spits. Ja, het is buigenopast. Goed, nou, ik doe mijn best. Uh, volgens mij branden je eieren aan. Shit, shit, dombe. Ik wil niet naïef overkomen. Ik snap mm. dat iedereen hier zijn zorgen heeft over die enquête. Dat mm. is nog zacht uitgedrukt. Maar we zitten in een auto die met 120 over de snelweg reest. En dan kan je niet zomaar aan de handrem trekken. Ja, maar aan de rem trekken is precies wat we moeten doen. Ah, meneer Hofstra. Sorry. File. Uh, om de zaken even helder te krijgen. <tie> Waarom is het van belang om juist in deze gevoelige situatie... het onderzoek in volle vaart te continueren? Omdat we op het punt staan een grote doorbraak te forceren. Een doorbraak? Nu? Ja, de directie die staat op het punt een grote partij cocaïne in te voeren. Waar baseert u dat op? Uh, hoe bedoelt u? Nou, hoe weet u dat? Op welke informatie baseert u zich? Ja, uh, uh... Er, er is een grote betaling ja. gedaan aan Colombia, een betaling voor een partij cocaïne. Ja. Ja, uh, uh... door leden van de directie, die zijn erbij betrokken. Ja, de heren. U heeft allen het RGM gesteund, door dikkenden. Mag ik u erop wijzen dat het, gelet op de aanstaande enquête, ook in uw belang is dat wij zo snel mogelijk resultaat boeken? Ruben, kom binnen. Hoi. Hey. Oh, oh, pas op, pas op, pas op. Oh, sorry. Binnen oorontsteking. Ik ben af en toe ineens mijn evenwicht kwijt. Geetje. Komt dat door. Uh... Ja. Eén voor één gaan, <coughs> gaan alle lichtjes uit. <coughs> uh, wil je wat drinken? Ja, wat water graag. Ik moet mijn pillen innemen. Tuurlijk. Uh, ik heb het geld nog niet, Ruben. Ik, ik, ik heb een paar tegenslagen gehad. Huh. Ik vond het al zo raar dat ik niks meer van je hoorde. Ja, alsjeblieft. Dank je wel. Kijk. Die blauwe, dat is een ontstekingsremmer. Die rode is voor mijn evenwicht. Ik, ik wil die grond nog steeds kopen. Je, je moet me alleen een pikketje meer tijd geven. Nee. Je bent niet de enige die interesse heeft. Wat? Wie? Twee zakenmannen. Die hebben me opgespoord via het kadaster of zo. Lammeraden, Pijper en Strijbos. Ken je ze? Toch. Luister, ik verkoop die grond liever aan jou. Maar je weet, veel tijd heb ik niet meer. Weet u al wat de focus zal zijn van het onderzoek? Uh, daar is het nog wat vroeg voor. We zijn momenteel druk bezig met een serie voorbereidende gesprekken. Met wie? Uh, sorry, daar kan ik geen uitlating over doen. Maar laat ik u verzekeren dat in de loop van het onderzoek alle betrokkenen zullen worden gehoord. En als ik zeg alle betrokkenen, dan bedoel ik ook alle betrokkenen. Ik moet je spreken. Nu. Goed nieuws. Transport gaat door. Wat? Het gaat door. En die enquête dan? Wat nou, die enquête? Daar hoef jij je toch geen zorgen over te maken? Nee. Ik hoor anders dat ze alle betrokkenen willen spreken. Alle? Dus mij ook? Natuurlijk ja, zegt hij dat. Dat betekent niet dat hij zijn zin krijgt. Oh, jij gaat nee tegen hem zeggen. Wat schiet ik er maar op als jij daar gaat praten? We hebben allebei een probleem. Nou, mijn probleem is wel een stukje groter dan de jouwe, jongen. Jij, jij verdwijnt naar een ander baantje, maar ik, ik verdwijn van de aarde. Sherman. Ze maken me hartstikke dood. Niet alleen Armin, maar iedereen die hoort dat ik ooit voor de politie heb gewerkt, iedereen. Hé, hey, is Jacques thuis? Uh, nee, uw vader is momenteel. Ik zou het opkomen halen. Oh. Nou, het is hij dan blijkbaar vergeten. Ja, hij wordt oud. Hè. Dan krijg je dat. Hoe, hoe laat komt hij thuis? Uh, meestal tegen zes. Hmm. Ja, dan kan ik niet op wachten. Weet je, ik vind het zelf wel. Uh, heb je koffie? Uh, zwart. Nou, doe maar espresso. Is je informant op de hoogte? Ja. Zeg, ik krijg net een brief. Ja, ik weet het. Ik ook. Laat eens zien. Uh, enquêtecommissie, georganiseerde misdaad. Voorbereidend gesprek. Ja, ja precies dezelfde. Wat betekent dit? Ja. Praten met een stel mannen in pak, denk ik. Koffie erbij, dat soort werk. Poets weer naar je schoenen. Een beetje goede indruk maken kan geen kwaad. En als ik nou niet ga? Dat is dom. Moet je niet doen. Ik ben echt niet van plan iets te zeggen over ons onderzoek. Laten we nou eerst even meespelen. Je kan van vrienden altijd nog vijanden maken. Andersom is veel lastiger. Je wil ze aan het lijntje houden? We moeten die mannen wijzen op de corruptie bij Amsterdam. Daar moeten ze zich mee bezighouden, daar moeten ze zich op richten, niet op ons. Uw zoon is hier. Hij vroeg me koffie voor hem te zetten en toen is hij naar wat. Oh, nou, daar is hij al. William, wat leuk. Jacques, hi. Dat je spontaan... Wat doe jij met mama's viool? Wat? Uh, die is toch net zo goed van mij als van jou? Nog altijd iets meer van mij, aangezien ik het krenk betaald heb. Mm. Maar wil je weer gaan spelen? Ja, ik dacht, uh, ik pik het weer eens op. Dat zou ze leuk gevonden hebben. Maar waarom heb je niet even gebeld? Nou, ja, oh, ik, ik was in de buurt, maar ik heb uh, een beetje haast. Ik heb straks nog een meeting. Een paar minuutjes moet toch kunnen? Nou, eigenlijk niet. William, uh, volgende week, lunch... Jezus, Lea. Ik schrik me rot. Uh, waarom heb je jezelf niet binnengelaten? Ik woon niet, niet, meer, Sherman. Die enquête. Gaan ze jou daar ook voor horen? Nee. Niet liegen alsjeblieft. Ik heb gezegd dat ik het niet ga doen. Ik heb ze al genoeg geholpen. En waarom? Waarom heb je ze geholpen? Om, Om te helpen met hun onderzoek? <laughs> Geloof iets zelf. Sherman Cordelia die vanuit zijn goede hartje de politie helpt. Ja, je kon het gewoon niet laten. Een gewone baan was niet spannend genoeg. Ik had gedacht dat je trots op me zou zijn. Denk je dat die mannen die je verraadt ook trots op je zijn? Ik heb het opgezocht, Sherman. Het zijn openbare zittingen. Als je praat ziet, iedereen je zitten. Ik beloof je dat het goed komt. Wat nou als ze achter mij een Samantha aankomen? Kom je binnen? Nee, ik moet Sam ophalen. Ik mis jullie! Nou, ik hoop dat je een plan hebt, Sherman. Leia wist van niets. Net zo min als ik. Maar Sherman had een plan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En Paulen, is springtouw voor kinderen? 7, voor kleine meisjes. 7, Niet voor mannen. Hé. Hey. Ben je een klein meisje? Ik dacht dat je aan huis was. Niet roken hier, binnen, Ja, -check. Sorry, Sir man. sorry. Kom even naar buiten. Dan roken we er samen heen. Jij? Nee, nee, nee, ik hoef niet. Ah, ik dacht. Ik, ik wil je alleen even spreken. Spreken? Waarover? Wat je gisteravond zei. Oh. Meen je dat? Misschien. Maar wat zei ik gisteren? Over die kook. Dat jij het weg kon zetten. Oh. Als ik gedronken heb, Zerman, maak ik wilde plannen. Ik denk dat ik het misschien wel een goed idee vind. Ja? Als er een overschot is, dan... Elke keer... Kilo's, zeg maar. Armin weet niet, dus mist niet. En als je het wel mist? Dan zeggen wij, dat is fout van Colombianen. Die kunnen niet tellen, soms te veel, soms te weinig. Ken jij mensen aan wie je het spul kan verkopen? Ja, goede mensen. Goede mensen? Ja, mensen in Polen. Mensen die hun mond houden. Zerman. Ja. 50 50. Oké. Okay. Zerman. Ja. Weet jij hoeveel wij hiermee kunnen verdienen? Dat is genoeg om ...heel leuke dingen te kopen. Heel veel leuke dingen. Of om op vakantie te gaan. <laughs> Wil je op vakantie, Zerman? Ja. Lang. Heel erg lang. U hoorde onder meer... Heijn van der Heijden, Fred Goesens en Remy Sambo. Regie... Chris Baajema en Jeroen Stout. Scenario... Paul-Jan Nelissen. Bezoek de website... ntr.nl slash de spin.